Heerlijk dit, Nino Simone, 1 Got No, I Got Life, daar, daar, daarvoor uh, Linda Ronset en een, uh, Buddy Halle It's so easy. Goedenavond, zometeen een nieuwe head -out niet op, maar nu is het nieuws van 7 uur, Jimmy Spijkers. Dit is het regio nieuws, mijn naam is Jimmy Spijkers. Goedenavond. De komende dagen zetten de gemeente Goorden en politieteam Leidal extra in op vuurwerkoverlast. Van 28 tot en met 31 december gaan verschillende koppels... bestaande uit een medewerker van Stadstoezicht en een politieagent... de straat op om snel te kunnen reageren op overlastmeldingen. Op 30 en 31 december is er een speciaal telefoonnummer voor vuurwerkoverlast. Dat is 0650 164869. Het jaar is nog niet voorbij... maar de gemeente Goorden nodigt vast iedereen uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst. Die vindt dinsdag 7 januari vanaf 7 uur plaats in de hal van het gemeentehuis... Burgemeester Mark van Stappersoef hoopt u daar te zien. In 2020 hoop ik dat we elkaar weer zullen ontmoeten. Allereerst natuurlijk op onze nieuwjaarsopmoeting op dinsdag 7 januari. En dan heffen we samen het glas op het nieuwe jaar. Zie ik u daar. Tot dan en fijne feestdagen. Dit was het Regio -nieuws. We heffen het glas. We zijn in het zuiden, We heffen het glas op beer. Ja goed, eens even kijken, uh, dankjewel Jimmy Spijkers. Um, ja nog even kijken, is er nog iets uh, op de weg qua uh, te melden? Verkeersinformatie! Ja ik ga hem nog even één keer, uh, voor de laatste keer, refreshen voor de zekerheid, dan, dan weten we het 100% zeker. Nee! Geen files en geen werkzaamheden. Nou, dat betekent maar één ding, je kunt lekker doorrijden. Hier jongen, heb je radio. En alleen maar afstemmen op dit station. Ja precies, alleen op dit station, meer advies kan ik ook niet geven. Zometeen, binnen nu en mooi, klein minuutje, is het er weer tijd voor. Waarvoor dan? Zeg het, waarvoor? Pa Een nieuwe. En eh, dan niet op, de allerlaatste, de allerlaatste trouwens hè, van, uh, van 2019. Dus uh, tot zometeen. de klokken aankomen, zijn de klokken rijden. Down Santa Claus Lake. Right Santa Claus, allemaal de moest. Wonderful time of the year. Jingo bell, jingle bell, kerstmis is voorbij. De kerstboom mag de deur weer uit. Oh, wat zijn we blij. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ja hoor We zijn officieel begonnen weekend. Het is weekend Lokale Omegole De omroep voor Gole en Rio Met aandacht voor actualiteiten Cultuur Politiek en engagement Blijf op de hoogte via lokale Goedenavond. Goedenavond het houdt, niet op. Het houdt niet op, met Maarten van den Hout. Met aandacht voor actualiteit, sporten en Het de houdt. nieuwe releases. Het houdt niet op. Zo'n goede die Maarten. Self-control. You gotta learn to be thankful for the things that you have. Now bathe my. Ja, hij heeft nog even door mogen gaan, hè? Editors en uh, A Ton of Love. Je mag zelf kiezen. Ik dacht in eerste instantie, die plaat die heet gewoon Desire. Maar ja, ik denk dat ik in de war ben, ben met YouTube. Uh, die hadden een uh, Desire. Goedenavond, 7 uur geweest. Welkom, dit is een nieuwe niet op de allerlaatste van het jaar. Vannacht, uh, of, uh, vanavond in het zuiden en uh, zuidwesten en uh, noordoosten bewolkt. Elders is het helder. Vannacht ontstaat lokaal mist. De grootste kans op mist uh, maakt de zuidelijke helft van het land. Uh, de temperatuur daalt flink en uh, gaat nagenoeg overal licht vriezen met minima tussen 0 en min 3 graden. Alleen in het uh, zuidwesten blijft het kwik iets boven 0. Vrienden, welkom, uh, welkom bij een uh, nieuwe headhoud op de allerlaatste. De allerlaatste. Ja, niet, niet ooit hè, maar die, in ieder geval de allerlaatste van 2019. En ook van, uh, van dit decennium, ja... Volgende week dan gaan we natuurlijk gewoon door, maar het is in ieder geval de laatste van 2019. Ik hoop dat je fijne feestdagen hebt gehad, in ieder geval een hele fijne kerst, hè? Ja, ik in ieder geval wel. Hopelijk was het hetzelfde bij jullie, in ieder geval goed gegeten, ik hoop het wel. Um, even kijken of, wat, of er nog überhaupt iets uh, is gebeurd. Ja, op een, uh, een vuurwerkwinkel aan uh, de Leenherenstraat in Tilburg is op uh, eerste kerstdag een ramkraak gepleegd. Dat gebeurde in alle vroegte rond 4 uur s ochtends in de ochtend. De vier mogelijke daders gebruikten onder meer een uh, in Waalwijk gestolen bestelbus. Er best is voor uh, honderden kilo's aan vuurwerk gestolen. En uh, de eigenaar die heeft nou een beloning uitgeloofd voor uh, de tip die leidt naar de daders. Dus dat uh, is dan toch wel, ja, ook weer opvallend uh, ergens. Hè? Er, er wordt aan uh, kilo's en vuurwerk gestolen, maar dat is dan wel weer uh, gra ja, gratis als je een, uh, een gouden tip hebt dus. Uh, de politie die mel dit, meld uh, meldde dit gisteren. De bestelbus die werd gestolen in de nacht van donderdag 19 op vrijdag 20 december aan uh, de Schouwslootweg in uh, Waalwijk. Politie die zoekt van uh, beide incidenten nog uh, getuigen. Nou, op uh, Facebook doet de eigenaar dus van de zaak een oproep aan iedereen. Uh, krijg je ineens vuurwerk aangeboden? Uh, uh, uh, ken je deze jongens? Uh, nou, meld het bij hun. En uh, nou, ze belonen dus met 500 of 1000 euro aan vuurwerk. Nou, dat zou denk ik dan een beetje aan uh, de tip uh, liggen die je voor ze hebt. En uh, ze schromen niet om uh, de beelden online te zetten. Dus dit uh, krijg ik nog wel een, uh, een spreekwoordelijk staartje. En... Uh, het parkcafé, zo heet het nieuwe eet-lunchcafé, dat aan het Wilhelmina Park neerstrijkt. Op de plek waar tientallen jaren café Alt-Wien was gevestigd. Uh, vader en uh, zoon Wessel Verhoeven, of uh, vader Peter en zoon Wessel Verhoeven... ...zij knappen de komende maanden het uh, pand op en staan straks zelf in de zaak. Uh, er komen veel mensen voorbij op weg naar uh, Museum de Pont. Die vragen dan waar ze hier een uh, kopje koffie kunnen drinken. Maar zo'n horecagelegenheid is er niet, vertelt Peter Verhoeven. Begin april verandert dat en dan openen zijn zoon en, uh, en hij dus uh, het parkcafé. En Het uh, lijkt het in ieder geval mooi om op die vraag in te spelen. 来拿 Vanaf uh, april dus kunnen we dus lekker koffie uh, gaan drinken daar bij het uh, willem Park. En oh ja, nog even terug naar afgelopen weekend. Want het, uh, het, zit, er namelijk, uh, het zit er namelijk weer op. Aan uh, drie livebands de eer om uh, nou ja, dit jaar de Goorlese inzamelingactie Gelden Verhullen uh, af te sluiten. Het was weer een uh, succesvol jaar wat uh, voorzitter Bob Meiling betreft. Dit keer is met uh, allerlei verschillende activiteiten in totaal 24.628 euro opgehaald. Dat bedrag is uh, bestemd voor het jongerenwerk Mainframe in Goorlese. Juist omdat de doelgroep dit keer uit de jongeren bestond... is er dit we nou, vorige week eindelijk speciaal voor kinderen van 10 tot 14 jaar een feestje gehouden op het Kloosterplein. Uh, Meiling kan zich voorstellen dat dit een vast onderdeel wordt in het programma In de Tent. Want uh, ja, die leeftijdscategorie raakt wat uh, ja, toch een beetje ondergesneeuwd uh, naar zijn mening. Die hebben niet echt een, een plek om uh, te feesten. Er komt uh, sowieso ook weer volgend jaar een, een, een nieuwe editie. De vijfde editie uh, wordt het dan. En uh, vorig jaar stond Gelder Verhelden in het teken van de zon. Zonnebloem, toen werd er ruim 23.000 euro opgehaald voor het goede doel. Dus ongeveer 1500 euro minder dan dit jaar. En uh, nou, het is echter geen recordbedrag. Dus uh, ja, dat is in ieder geval mooi. Mooi bedrag. Uh, gewoon even in een weekje gedaan, die jongeren daar. 25.000 euro, dus uh, gelden verhelden dit jaar. Ja, en dan de laatste keer voor dit jaar dan, hè? Vraag nu je verzoekplaat aan. Want wij zijn er voor jou. Ja! Het is, uh, nou, het is gewoon vrijdagavond en wie weet heb jij helemaal geen vakantie, maar begint je weekend net. Misschien heb je helemaal geen weekend, nog erger. Uh, in ieder geval, om een beetje dat vrijdagavond uh, gevoel te krijgen. Welke plaat wil jij horen? Waar heb jij zin in? En onthoud goed hè, onthoud goed. Iedereen zit nou uh, te luisteren naar dat andere station met die ene lijst, weet je wel. Heel Nederland zit daar op dit moment naar te luisteren, dus als je dit hoort... Dan ben je nou misschien wel de enige. In ieder geval een, een van de vrij weinigen. Dus als je nu een plaat aanvraagt. Dan is de kans extra groot dat die voorbij komt. Hoe doe je dat dan? 0, uh, 013 54 1344 Dat is het nummer. 013-504-1344. Of via facebook.com. Slash Maartenlog. Facebook.com. Slash Maartenlog. En onthoud dus. De kans is deze week echt extra extra extra groot. Dus. Als ik jou was, zou ik een plaat aanvragen. vragen. Dan draai ik voor jou nu... Uh... Deal with it! Ja, inderdaad. Muramasa en Slowtie. Dit is Deal with It. Alright, alright, alright, alright. Walking, I walk to the shop. I bop and take it steady. Fighting with my sisters in the house. She's on the couch. She don't move much. There's like tea in my hand. And I'm trying to do stuff. I woke up. I slept and woke up again. All of it. And this life didn't ever fucking change. I went to the pub and asked for a pint for three quid it. He said it's a fiver when well, that's gentrification, you prick. Deal with it Walking, Walking back through my old estate I see my mates at in my mates and, and they don't wanna stay safe, safe. They say you've, you've changed, changed. Fuck Deal with it. with it One, two, three, four Deal with it Deal with it, deal with it. Fuck, deal with it, deal with it Fuck Deal with it. Deal, deal, deal. You're punishing yourself mate, deal with it 1% on my phone and getting me home so I'm bopping and No options in this life give me nothing Every second you waste is a second closer to the pearly gates oh, That's deep innit, it's deep mate I woke up, I slept and woke up again it. And this life didn't ever fucking change Deal with it People say I'm a nuisance Well, what's the problem? Deal with it People say they're busy Well, fuck off Deal with it Just fucking deal with it Deal with it So, walking back through my old estate I see my mates sat in my mates And they don't wanna stay safe They say you've changed Oh, you've changed Oh, you've changed Oh, you've changed Oh, you've changed So, I'm going to go Foundations, een beetje foundation kan ik kwaad natuurlijk. Build me up, build a bit en uh, daarvoor nieuwe muziek. Oh, wat een uh, wat een leuke zin al uh, is dit. Muramasa en uh, uh, slow time. Deal with it. Ja, die gaan we zeker uh, veel draaien in het uh, nieuwe jaar in het 2020. Ja, het sportjaar zit er bijna op. Over een paar dagen dan sluiten we het tweede decennium van deze eeuw af. En voor het Brabants Dagblad is dat de reden om op zoek te gaan naar de speler van Willem II. Die de afgelopen tien jaar in het zucht van de Tilburgs Club de meeste indruk maakte. Je kunt nu je stem uitbrennen en mee bepalen wie de Willem II'er van het decennium wordt. Einde van het jaar, het natuurlijk lijstjes tijd. Echt overal worden lijstjes van gemaakt. Dus ook over de beste Willem II van de afgelopen tien jaar. Nou, in ieder geval op uh, bradansdagplat.nl. Dan kun je in ieder geval op uh, ja, een poll, is makkelijk, heel makkelijk te vinden. De onderstaande de polken hier kenbaar maken. Wie jij de beste of meeste waardevolle speler van Willem II vond. Voor, voor uh, ja, de voorbije tien jaar. Er is door de redactie een vijftiental spelers genomineerd... die daarvoor in aanmerking komen. Alleen al in het nomineren kostte veel hoofdbrekens. Dus ja, er zijn er al eigenlijk veel gesneuveld bij de nominaties. Maar ja, Willem 2 heeft veel bijzondere spelers gehad. Kijk alleen naar de spitsen. Frank de Mourge, Samuel Amenteros, Frank Sol, Alexander Isaac... en nu ook weer Vangelis Pavlidis. Dat is dus lastig kiezen. En terwijl heel Nederland op zoek was naar een linksback... liepen in Tilburg Mitchell, Dijks... En Diego Palacios rond. Nou, aan uh, goede centrale verdedigers was ook geen gebrek. Uh, bijvoorbeeld Stijn Wuitens, Jordans Peters en nu weer uh, Seb Sebastian Holmen. Uh, nou, geeft kwaliteit quali de doorslag of gaat het toch om hoe waardevol iemand... ...voor een uh, langere termijn voor de club is geweest? Gaat het om pure klassen zoals uh, van Mike Trezor? Uh, Nijemie? Hebben wat een moeilijke naam, hè? die buitenlandse uh, uh, spelers. Of om de wilskracht en het karakter van een speler als Paul Longe. Paul Longe, denk ik dan. Uh, nou, in ieder geval uh, kun je dus uh, stemmen. Bij de genomineerde meneer de ontbreekt trouwens Frenkie Dion. Dat is een uh, bewuste keuze. Natuurlijk is uh, dat het beste geweest uh, wat Willem II de afgelopen tien jaar te bieden had. Voor de financiën is hij zelfs van onschatbare waarde. Maar het verhaal is bekend. Hij heeft uh, te weinig in de shirt van Willem II gespeeld. En het uh, gaat toch vooral om de waarde die spelers op het veld hebben gehad. Nou, stemmen kan tot 30 december, 8 uur s'avonds. Het zal dus uh, best de nodige hoofdbrekens kosten om een keuze te maken. Willem II, van het decennium van Willem II, wordt 31. 30 december backend gemaakt. Nou stemmen kan dus heel makkelijk op uh, brabantdagblad.nl. En dan uh, ja de laatste weekendplaat. Uh, nou niet het laatste verzoek, maar in ieder geval de laatste weekendrammer van uh, van 2019. Dus er zijn uh, weer een aantal uh, dingen binnengekomen. Dank daarvoor. En inderdaad de kans uh, die uh, is nou uh, extra groot, hè? want iedereen, iedereen die luistert naar die andere zenden met die ene lijst, dus. Mocht je iets willen aanvragen, nog tot 10 uur, dan kan dat. Heel makkelijk dat je erdoor komt. 013-524-1344 of facebook.com slash Maartenlog. In dit geval is het uh, Roxy geworden. Roxy, die wilde deze horen. Nirvana. All this time, wildflowers and wild I walk through fields Of evergreen a golden sun Like I've never seen Wat goed dit, hè? Marcus King van de Marcus King Band. Volgend jaar dan, uh, komt hij met een uh, solo-album, een debuut-solo-plaat. Over drie weken dan verschijnt het al Op vrijdag 17 januari 2020 El Dorado, zo gaat het heten Bijna de helft van de plaat is onderhand al uit Je kent het wel, promotie-zinnels Tegenwoordig dan iedere week weer een ander liedje uitbrengen. Nou, hij doet dat ook Er zijn twee echt al hele goede zinners van verschenen The Well en deze Dat is Wildflowers en Wine Daarvoor Nirvana en Inbloom Het is weer tijd voor Wauw, wauw, wauw, wauw, Wie Dit is een weekend, wacht dus weer, weer, weer bericht. Ja, nou, morgen is het in de ochtend regionaal grijs en mistig. Nadat de mist is opgetrokken, gaat de zon volop schijnen en blijft het droog. Lokaal kan de grijzigheid lang blijven hangen en de grote kans daarop maakt het westen en zuidwesten van het land. De temperatuur stijgt langzaam weer tot boven het vriespunt en aan het eind van de ochtend is het veelal 1 tot 2 graden boven nul. In de middag dan schijnt de zon volop. Er is hoogharts wat sluibewolking zichtbaar en het blijft overal droog. Het westen zit mogelijk nog in de grijzigheid. waren Iets te, iets te koud voor de tijd van het jaar, maar normaal dan is het uh, eind december 4 tot 6 graden. Nou, zaterdagmiddag dan liggen de maxima tussen de 2 en 4 graden. In de avond en nacht naar zondag dan is het helder, maar regionaal komt weer mist voor. Het blijft uh, droog en het wordt wederom een koude nacht. De temperatuur daalt overal, met uitzondering van het westen van, uh, van Zeeland tot, uh, tot onder nul. Uh, zondag dan, dan is er een mix van wolkenvelden en flinke zonnige perioden. Het blijft uh, droog en de temperatuur is heel normaal voor eind december. Het wordt 3 uh, uh, graden in het het noordoosten en maximaal 6 graden aan zee. en De wind die waait zwak tot matig uit het zuiden. Nou, na opnieuw een koude nacht met in het oosten, midden en zuiden... ligt vorst. is het maandag prachtig weer met volop zonneschijn. Het blijft droog en er waait een matige en aan zee soms een vrij krachtige zuidwestenwind. De temperatuur die stijgt naar 5 graden in het noordoosten en naar na, na lokaal 8 in het westen. Nou, ook dan nog heel even oudjaars, oudjaars nieuwjaarsdag doen... Dinsdag, oudjaarsdag, dan is er een mix van wolkenvelden en flinke zonnige periode. Het blijft droog en er waait een zwakke wind uit de uiteenlopende richtingen. De temperatuur stijgt op de laatste dag van het jaar naar 6 tot 8 graden. Oudjaarsavond en ook tijdens de jaarwisseling is het droog. De verwachting is dat er weinig wind zal staan en vuurwerkdampen kunnen dus mogelijk blijven hangen met als gevolg vuurwerkmist. Uh, nou, de temperatuur die ligt rond middernacht tussen 2 en 4 graden. En nieuwjaarsdag, dan is het rustig en droog met geregeld zonneschijn. De temperatuur stijgt naar 6 tot 7 graden. Wauw, wauw, wauw, wie kijkt, wie wauw, wa. Dit is het weekend. Wacht dus weer, weer, weer, weer. bericht. Ja. Bam! Nou, welke plaat heb jij zin in? Uh, vraag je favoriete plaat aan 013 54 1344 of via facebook.com. Slash maartenlog. Sowieso even uh, een voorstel. Ik vind dat uh, vandaag, vrijdag, 27 december 2019, derde kerstdag, dat we ook even het volgende uur symbolisch moeten afsluiten met een allerlaatste kerstplaat van het jaar. Ja, afgesproken. Dus heb je een goede, kom maar door, zou ik zeggen. Draai ik jou, voor jou, uh, Prince en 1999. Dames en heren, kerstmis is voorbij. Pleur die kerstboom uit het raam! In a wake of some change Stounds in the pipeline Like some new mountain range Leave the lowlands behind they take your photograph you come into existence you realize it's your power and Uit de zeros, Madrugada en uh, The Kids Are On High Street, Diver Prince in 1999. Het werd in dat jaar wel opnieuw een hit, maar het kwam origineel uit 1982. Hè. Het werd opnieuw een hit. Ja, uh, tijgers met ogen zo groot als een in de kat doken op een uh, kerstdiner... ...tijdens uh, de eerste kerstdag in uh, Safari Park Beeksebergen. Uh, kinderen hadden voor de dieren een uh, diner bereid wat ze mochten verslinden. Ze moesten het uh, wel eerst zelf uitpakken. Ik ben een paar jaar ook een keer uh, naar... Uh, bij mij zo'n kerstdiner geweest van die dieren. Uh, en dan zie je inderdaad dat ze daar nogal wat moeite mee hebben. De ene nog meer dan de andere. Uh, nou, olifanten, bavianen, chimpansees, allemaal in Safari Park. Beeksebergen konden op eerste kerstdag genieten van door kinderen bereide groenten en fruittaarten. Een tijgerin en haar welpen kregen hun feestelijke brunch in ingepakte dozen met kerstpapier. Uh, nou ja, we, dus natuurlijk de uh, ja, dierenverzorgers die vinden het wel fijn hè? om natuurlijk bezoekers als, uh, en, en, en ja, dus zowel de bezoekers als de dieren wat extra's te bieden tijdens uh, de kerstdagen. Dat uh, vertelt manager van het safari park Rens Willemsen. Voor de kinderen is het super leuk om uh, de verzorgers te mogen helpen met het bereiden van het uh, eten voor de dieren. Dit gebeurt bovendien in uh, de dierenverblijven, plekken waar ze normaal niet kunnen en mogen komen. Nou Voor de olifanten, chimpansees en bavianen zijn de lekkernijen, niet alleen. In versnapering, Maar ook extra verrijking tijdens deze feestdagen. En ook op uh, tweede kerstdag gisteren dus kregen de dieren een extra feestelijke maaltijd. De neelpaarden die kregen dan ook een uh, pompoenen opgediend door de kerstman. Ja, en inderdaad, het is uh, vandaag uh, 27 december. Bij ons thuis ook wel bekend als... De derde kerstdag. Dus uh, ja, er zijn natuurlijk ook veel mensen die dan altijd uh, nou, ja, boodschappen gaan doen. En al uh, die, uh, die kerstproducten voor uh, ja, extra goedkoop in gaan slaan. Uh, nee, dan kun je er nog een eerlijk weekend van genieten. Uh, wij gaan ook nog even één dagje extra lang genieten. Want uh, ja, we zijn op zoek uh, naar voor het volgende uur in ieder geval. De allerlaatste kerstplaat van uh, 2019. Dus ja. Heb jij een goed idee? Wat moet een woorden? De allerlaatste kerstplaat van 2019 op de lokale Ombroepoelen. Vraag dan even nog je favoriete kerstplaat aan. En niet Wham of Mariah Carey, want die ga ik toch niet draaien. Heb je toch ook al vaak genoeg gehoord? Eentje die je wat minder vaak hoort. Um, heel makkelijk 013 54 1344 of uh, facebook.com slash Maartenlog. Dus een kerstplaat die je wat minder vaak hoort. Sowieso uh, afgelopen woensdag uh, tussen... Uh, 9 en 10, hele leuke uitzending, hè? Uh, een alternative Christmas hadden we toen, maar dus krankzinnige kerstballenmix. Misschien heb je toen wel iets gehoord waarvan je dacht, hey, dat is leuk. Vraag hem maar aan, een kerstblaad die je niet zo vaak hoort, de allerlaatste van het jaar wordt er dan.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 Laat mij maar alleen. Klein orkest en uh, Laat mij maar alleen. Ze hadden veel meer dan uh, Over de Muur. Ze hadden ook nog een uh, ander liedje. Ook wel een uh, klein hitje geweest. Koos, werkeloos. En uh, deze dus. Laat mij maar alleen. Um, even kijken. Muziek. Daarvoor trouwens nog, Jij uh, bent net even aan het zoeken, wat draaide ik daarvoor nou? Ik vergeet dat altijd, uh, Kijk, kan ik het hier nog ergens zien? Uh, 70's Seventies plaat was het, welke was het nou ook alweer? Uh, jongens, help me, ik weet het niet meer. Klein orkest, uh, laat mij maar alleen uh, in ieder geval als laatst. Ja, uh, de, de, de kerstdagen die zijn uh, voorbij. En, uh, nou, de grote vraag is nou, wat was er, of wa, ja, wat is het meest gestreamd nou? Uh, wat is de nou de meest gestreamde artiesten op Spotify? Uh, de, de afgelopen nou, twee dagen uh, nou, Je zal het niet verbazen Maar uh, het is Mariah Carey Haar nummer uh, All I Want For Christmas werd uh, tijdens Eerste en tweede kerstdag maar liefst uh, 1, Na, na bijna 1,2 miljoen keer gestreamd Kerst heette die brak afgelopen jaar nog een uh, record. Op 24 december 2018 werd het nummer wereldwijd zo'n 11 miljoen keer gestreamd op Spotify. Dit is voor uh, nou, de tijd uh, niet eerder uh, voorgekomen. Uh, Alarmant for Christmas is You heeft uh, de Amerikaanse zannerest al veel opgebracht. De Economist bereikte vorig jaar dat het nummer de Amerikaanse zannerest al meer dan 60 miljoen dollar uh, had opgeleverd. Wil je veel geld verdienen, Brennenkerst? Kerst, uh, ben ik Brennen uit. Tijdens de kerstdagen in Nederland uh, dit jaar werd ook het bekende kerstnummer Last Christmas van Wem veel beluisterd op Spotify, meer dan een uh, miljoen keer. Trouwens, nooit een nummer edit geweest, uh, die Last Christmas van Wem. En uh, nou ja, daar staat uh, nog een heel lijstje bij. Op uh, drie natuurlijk, Chris Ria, Christmas Ria wordt hij ook wel genoemd deze dagen, Driving Home for Christmas. Uh, nou, verder nog in de lijst, Michael Bublé, Ariana Grande, Andy Williams, Band-Aid, Paul McCartney. Hè, die heeft er drie, hè, die loopt lekker binnen. Maar uh, nog een keer Michael Bublé en ook uh, John Lennon met uh, zijn Happy Christmas. Nou, zijn de meest gedraaide hits. Maar wij zijn uh, in ieder geval hier op zoek naar, uh, naar een, een, een plaatje, een kerstliedje, dat je niet uh, zoveel hoort. Uh, want we willen zo meteen namelijk in het volgende uur het tweede uur van het houdt niet op de allerlaatste kerst uh, ja, de kersthit, kerstliedje van 2019 uh, op de radio Denk uh, gehoor brennen in ieder geval van dit jaar dan, hè, 2019 dus heb je een uh, goede suggestie 013 1344 of facebook.com slash matelog Log Radio, radio. 105.6 FM De Omroep voor Goorle en Riel.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 Ik kan work it out en daytripper een uh, dubbele A-kant. Want waarom kiezen als je ze ook gewoon uh, allebei kunt draaien, hè? Ja, precies. Zometeen de tweede uur, en dan niet op, na nieuws van 8 uur. Jimmy Spijkers. Dit is het regio-nieuws. Mijn naam is Jimmy Spijkers. De komende dagen zetten de gemeente Goorden en politieteam Leidal extra in op vuurwerkoverlast. Van 28 tot en met 31 december gaan verschillende koppels bestaand uit de medewerker van Stadsdoezicht en een politieagent de straat op om snel te kunnen reageren op overlastmeldingen.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 Nieuwjaarsopmoeting op dinsdag 7 januari. En dan heffen we samen het glas op het nieuwe jaar. Zie ik u daar. Tot dan en fijne feestdagen. Dit was het Regio Nieuws. Oké, okay, um, ik ben nog even de heel uh, amateuristisch weer uh, natuurlijk. Want ik heb mijn spotjes... nog niet klaar staan. Waar zijn mijn spotjes? Uh, even kijken. Oh ja, hier. Oké, okay, dankjewel. Tot zometeen. Oei, oei. Oh. Ja, en dan. Jingle bell, jingle bell, kerstmis is voorbij. Ja. Voorlopig hier geen kerstmuziek. Oh, wat zijn we blij. Nou, geen kerstmuziek. dus ook niet helemaal waar. We zijn uh, op zoek naar de allerlaatste kerstplaat van uh, 2019 op de lokale hoop geworden. Wat moet hem worden? 013-54-1344 of facebook.com/slash Lokalo. Goorle, de omroep voor Goorle en riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl Goedenavond. Tonight. Dit is tot 10 uur. Het, het, het houdt niet op. Met Maarten van den hout. Met aandacht voor actualiteit, sporten en de nieuwe releases. Nou, de kerkklokken die luiden in ieder geval. Dat mogen duidelijk zijn. DCDC en Back in Black, dat was het album waar het vanaf komt. erger nog, het was de openingstrack van het album. Hell's Bells. Och, net, natuurlijk, hè, aan het begin, de Big Ben, hè, de London Big Ben, die zit erin. zit ook in een andere plaat, een totaal andere plaat. Dus is Aerodynamic van Daft Punk, die zou ik volgende week eens draaien. Of komende woensdag, komende woensdag. Dat doe ik zo meteen nog misschien een andere van, van Daft Punk. ACDC, hey, CDC, Hels avond vrienden. Welkom bij, een, bij het tweede uur van, uh, het houdt niet op, de laatste van 2019. Met zometeen ook uh, de laatste kerstplaat van 2019 op de log. En geheel in de kerstgedachte kwam uh, Coldplay ook uh, afgelopen weekend met goed nieuws. De band uh, die bracht namelijk afgelopen jaar het nieuwe album Everyday Life uit. Maar liet fans verbijsterd achter door te melden dat er voorlopig geen tour zou komen. Chris Martin en zijn bandleden uh, zijn druk op zoek namelijk naar mogelijkheden om klimaatvriendelijk, uh, ja, een klimaat een vriendelijke tour te ontwikkelen die iets kan bijdragen aan de planeet. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar podia op zonne-energie... ...en concertzalen zonder weg, wegwerpplastic. Zo'n overgang is natuurlijk niet zomaar gemaakt... ...en daarom is Coldplay in 2020 niet op de Nederlandse podia of festivals te vinden. Maar daar zou maar eens verandering in kunnen komen... In een interview met een Belgische radiozender liet Chris Martin afgelopen week namelijk weten dat fans niet bang hoeven te zijn om Coldplay nooit meer live te zien. De band heeft een pauze van 18 maanden tot 2 jaar ingelast om aan de plannen te werken. En het zou dus zomaar kunnen dat we Coldplay in 2021 weer live kunnen gaan zien. Of het dan ook in Nederland gaat gebeuren, dat is dan nog even de vraag. Maar 2021... Laten we daar gewoon even ons uh, aan vasthouden. En uh, Madonna, kennen we die nog? Jawel hè. Die vindt het uh, vreselijk dat ze het laatste concert van haar uh, Amerikaanse deel van de Madame X-tournee afgelopen zondag moest afzeggen. De Queen of Pop laat op Instagram weten dat ze tijdens haar optreden de avond ervoor in Miami heeft gehuld. vanwege de onbeschrijfelijke pijn die haar uh, blessures veroorzaakte. Alhoewel ze niet vertelt waar ze precies de last van heeft, kan ze de Madonna eerder dit jaar al concerten wegens problemen met haar knie. 61-jarige die liet weten dat ze erkent, of uh, ja, liet weten dat ze erkent dat de pijn een waarschuwing van haar lichaam is, maar zegt toch haar excuses aan te bieden aan uh, de fans die het concert gemist hebben. En uh, dan nog even uh, dit, want uh, ja. Op de valreep van dit jaar wijst alles op de muzikale comeback van Rihanna in 2019. Er zijn nog maar enkele dagen te gaan, maar toch zijn er aanwijzingen dat Rihanna in de korte tijdspannen toewerkt naar een comeback. Het lijkt erop dat de popzanderesse haar fans zal verrassen met een nieuw album rond de jaarwisseling nog. Nou, dat weet ik niet of het echt zo snel gaat gebeuren. We moeten terug naar 2016 toen uh, Rihanna en Ty uitbracht. Het album met uh, hits als Work and Needed Me. Nadien uh, concentreerde Riri zich op de zakenwereld. Waar, want haar uh, make-upmerk Fenty Beauty groeide, groeide uit tot uh, een van de grootste spelers in de cosmetica ter wereld. En dan was er ook nog uh, Savage X Fenty. Dat is het uh, lingerie-label waarmee ze concurrent Victoria's Secret van tafel wil vegen. Leverde hele leuke foto's op, uh, mannen. Dus uh, hè, tip van mij, tip van de disjockey. Tot slot begon ze ook uh, haar eigen luxe kledingmerk Fenty. In uh, samenwerking met uh, LVMH, het uh, bedrijf achter, onder andere Louis Vuitton. Uh, nou ja, Rihanna, binnenkort misschien dus wel terug. Misschien nog maar een paar dagen en uh, dan zou dat zomaar eens uh, kunnen gaan gebeuren. Goed, nieuwe muziek op de valreep van 2019. Uit Nederland, dat ook nog, de debuutstunnel van The Muff, Junkie Boy. Ja, dit is toch leuk, laten we eerlijk zijn. Disco uit uh, de 80s. Uh, even kijken wie er mee kwam. Uh, uh, moet ik even kijken. Marlijn, Marlijn die kwam hier mee. Uh, die wilde graag uh, Divine met Shoot Your Shot. Lekker disco uit uh, de 80s zegt ze. Even, even geen gitaarplaatmaten, maar gewoon lekker ouderwetse disco. Ik schaam me nergens voor. Nou, zo is het maar net. Divine, Shoot Your Shot en uh, daarvoor The Muff en uh, Junkie Boy. Ja, eh... Um zo krijg je natuurlijk weer allerlei weekendtips. Wat is er dit weekend te doen of deze vakantie? In ieder geval ook uh, een hoop filmtips uh, voor uh, nou, in ieder geval de bioscoop. Hè? Mocht je vakantie hebben en uh, nee, je wil gewoon even met de kids uh, even naar de partij in, uh, in Tilburg. Dan heb ik uh, nou vijf tips voor je. Want uh, kan, je dag, kan je dag wel wat actie gebruiken of wil je jezelf helemaal verliezen in een romantische film. Dan zit je goed uh, bij uh, Partij Tilburg of uh, Euroscoop of waar het dan uh, ook is. Laat je volledig over ...door het gigantische IMAX-scherm en geniet van de ideale kijkhoek die je op elke plek in de zaal hebt. Nou, wij hebben dus uh, vijf nieuwe filmtips uh, voor je, die je dus nu kunt zien uh, nou, bij uh, de plaatselijke bioscoop in de buurt. Um, bijvoorbeeld de nieuwe Star Wars. Star Wars deel 9 is dat, The Rise of Skywalker. Dat kan zomaar een van de laatste episodes van uh, Star Wars zijn. Deze epische reis die gaat naar een, een galaxy far, far away. Wil je dus niet missen. Uh, nou, je kunt hem kijken, want uh, even kijken. Uh, Star Wars is opgenomen met speciale IMAX-camera's. Uh, waardoor de film op uh, een extra grote doek kan worden geprojecteerd. De in indeling van de zaal versterkt het, het, het effect van uh, het enorme scherm. En, uh, nou, in dit geval is Paté uh, de enige bioscoop hier in de buurt met uh, echt een IMAX-format. Een uh, IMAX-zaal heeft een ovale vorm, een scherm met curve en een steile tribune. En zo heb je dus altijd een ideale kijkhoek en zit je dichter op het scherm en in de film. Uh, alles is ontworpen om jou volledig te oeverontwerken. Ik citeer nu. Hè. Uh, maar er zijn nog. Uh, ja, er zijn uh, ontzettend. Je uh, hebt allerlei verschillende films. We hebben ook bijvoorbeeld de, de nieuwe Jumanji: The Next Level. Die is uh, met Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart en uh, Karen Gillen. En uh, Nick Jonas, die zit er ook uh, in. Zijn uh, terug in Jumanji. Maar het spel is veranderd. Om te ontsnappen uit een gevaarlijk spel ter wereld, moeten de spelers dorre woestijnen en besneeuwde bergen trotseren. Nou, spannend. Die draait in ieder geval. Of wat dacht je van Olaf, Elsa en Anna? Zij zijn zij namelijk terug? En dan heb ik het natuurlijk over Frozen 2. En in Frozen 2 gaat Elsa op zoek naar de oorsprong van haar magische krachten. Samen met Anna, Christophe, Olaf en Sven gaat ze op een avontuurlijke, maar opmerkelijke reis. Een uh, leuke film om heen te gaan met je kinderen. Maar in de originele versie is die ook heel leuk. Als uh, uitje met een uh, nou, vriendin. En... Um om nog iets uit Nederland te noemen uh, Linda de Mol die is terug met een heerlijke dram dramatische comedy April, May en June, uh, zo heet hij. het gaat over uh, drie halfzussen die uh, verschillende vaders hebben, en uh, bij de naderende dood van een uh, moeder vragen ze zich af waar staan we in het leven wat hebben we nog met elkaar, en vooral wat straks te doen met onze autistische broer Jan, echt een gezellige film voor een koude winteravond nou, de, de, de laatste tip dan uh, nog voor je uh, want we weten niet hoe het met jou zit, maar maar uh, we kunnen er geen genoeg van krijgen. Kerstfilms. en nee, dat is een geintje natuurlijk. Hè? Uh, Last Christmas gaat over, uh, over Kate. Ze is niet blij, want ze heeft een zware periode doorstaan... en wordt uh, tureluur van het gerinkel van de belletjes aan haar schoenen. Uh, ze werkt namelijk als elf in een kerstwinkel die het hele jaar door open is film is geïnspireerd op uh, George Michael's hits Last Christmas. Nou, ik kan je ook vertellen, die zitten zes keer in. Een uh, heerlijke romantische film. Echt zo'n moederfilm, uh, weet je wel. Uh, dat is hem. Dus, dan heb je in ieder geval uh, de vijf uh, filmtips gehad. En straks dan krijg je ook nog uh, weekendtips. Uh, ja, dingen die je allemaal kunt doen. In en domrom uh, goren. En er zitten een aantal hele leuke dingen tussen maar Wat? houden we natuurlijk nog heel even gaar. Heel eventjes. Uh, en zometeen ook de laatste kersthit van 2019... Uh, op je radio, op de lokale op Heb je een goede? 013 54 54 of facebook.com slash Maartenlog. Draai ik voor jou, Roxy Music, Virginia Plain. chic, titty, wherever well, lovely. Babies of the mountains, real Midnight, you can sing with thorns. Dance the cha cha food to sunrise. Opens up its thoughts for a while. Just like the mingle, it's not the same. So, me and you, just me too, got to search for something new. Met uh, Keeps en daarvoor uh, Roxy Music. Met, met natuurlijk Brian Ferry op uh, vocala. En uh, een van hun. Vocala. Vocalen en uh, een van hun allerbeste platen, naar mijn mening. dan. Uh, Love is the Drug. Is natuurlijk ook een, uh, een van de favorieten. Um, maar dit was uh, de, volgens mij de allereerste zelfs. De allereerste hit voor uh, Roxy Music. Virginia Plain, zo heet hij. Ja, het weekend uh, van de kerstvakantie is gevuld met een hoop evenementen. Heb jij nog niets op de planning staan, maar wel zin om iets te ondernemen? Geen probleem. Wij van het Houd Niet Op zetten iedere week voor jou de allerleukste evenementen op een, op een rij. Wat dacht je bijvoorbeeld van de derde kerstdag, dat is vandaag dus, vanavond een silent disco? Want ja, nog eigenlijk niet helemaal klaar met kerst. Dan kun je dus de, ja, vanavond de derde kerstdag vieren bij Club Smederij en luister voor de allerlaatste keer naar de beste kersthits. Nou, wij hebben zo meteen ook de laatste kersthit van 2019 hier op de log. Uh, omdat het onder andere ja, georganiseerd is door Snackverstein, zijn snacks natuurlijk inbegrepen. Uh, dus ja, nou... Vanavond dagen dus bij clubsmederij de Silent Disco, de kersteditie daar. Um, ook de Piershaven gloeit, uh, dat is een evenement waarbij warmte en gezelligheid samenkomen. Met vrienden en familie wordt op zondag 29 december het nieuwe jaar ingeluid door het loslaten van een wenslantaarn in uh, de Piershaven. De opbrengst van uh, de wenslantaarns gaat ieder jaar naar een goed doel, dit jaar is dat de Stichting Convivo, zij zetten zich in om een uh, huiselijke omgeving te creëren voor mensen met dementie. Een mooi doel dus. Voor de rest hebben we ook uh, Apfelkoren Winterfest. Heel de avond maar 1,50 betalen voor een shotje apfelkoren. Nou, dan kun je dus vanavond, vanavond lekker naar de boeken hier met al je vrienden. Ook al is het zo dat je bij een bestelling van drie shots een leuke apfelkoren gadget cadeau krijgt. Nou ja, ga jij voor die Heidi Haarband of, of een kool? Nou, dat kan, kan daar allemaal geregeld worden bij je Apfelkoren Winterfest. Dan het jaar uitzinnen met Jamie. Ja, bij Café de Wijn staat zanderes Jamie zaterdag 28 december op het podium. Ze zingt onder andere jazz, mooie ballads en heerlijke soul. Ben jij erbij? Morgenavond dus in Café de Wijn. Het jaar uitzinnen met Jamie. Oh, hier wordt ook mooi gezongen, hoor, hoor maar. Even kijken, ja, we hebben er nog wel een aantal. Uh, want voor mensen die uh, ja, thuis zijn in de heavy metal wereld is dit de perfecte gelegenheid om hun uh, muzikale talent op 27 december vanavond dus aan de buitenwereld te laten horen. Na het succes van de vorige keren kan een uh, vervolg niet uitblijven en natuurlijk is de inloop dit jaar natuurlijk weer geheel gratis. Heavy Karaoke Night. Um, even kijken, dan hebben we nog uh, heren uit de kleren. Vooral voor de dames uh, bij PKHS. Voor de ladies die nog een bijzonder avondje uitzoeken bij uh, PKHS... gaan een hoop mannen zaterdag 28 december uit de kleren. Atletische mannen die zijn uh, getraind om jou een ultieme avond te bezorgen. Dus uh, ja, dames, dat belooft heel wat. Uh, uit de kleren bij uh, PKHS, de heren. Nou, heren uit de kleren. Nou, nog eentje dan, de laatste. Uh, de entree van uh, het volgende feestje, dat is geheel gratis en belooft groot te worden. En dan heb ik het over technische dienst met Lex Anders. Er wordt uh, zaterdag 28 december weer een hoop uh, technoplaten door de spiegels geknaald. Uh, je kunt ook uh, kijken bij een uh, Facebook-evenement, daar staat namelijk de line-up. Dus uh, wie weet is dit wat voor jou. Keiharde technoplaten. Kun je daar uh, allemaal luisteren en uh, horen en uh, nou, aanvragen misschien ook wel. Jij kan ook je laatste kerstplaat vragen. Of tenminste, je kan überhaupt gewoon je favoriete plaat aanvragen. Of helemaal niet de allerlaatste kersthit van het jaar te zijn. Wat uh, wil je horen. 013 1344 of facebook.com slash materlog. Het is vrijdagmensen, het is bijna weekend. Welk liedje kunnen we je nog een goed gevoel, een Nederlands gevoel meegeven? Bamboe number five. Lijkt me prima plaat, ook Maarten. Maarten van den Hout. Maarten van den Hout. Uit Tilburg. Maarten die er maar geen genoeg kan krijgen van het getal pi. Zo goede gozer die, die Maarten. Het houdt niet op. Grande spektakel. Op. Zo ga het programma wel vol. En dit is ook het laatste weekend dat je Friends kunt, uh, nou helemaal kapot kan uh, gaan, uh, ja, wat is het eigenlijk? Bingwatchen hè? Want op, op Netflix, laatste dag van het jaar, gaat het er vanaf. Netflix. Jobs and jokes. Wind Fire and uh, Boogie Wonderland. En uh, daarvoor, uh, ja, I'll be there for you van The Rembrandts. natuurlijk uit de, de tv-serie Friends, die je nog uh, nou, tot, tot en met 31 december uh, op Netflix kunt bingwatchen. Netflix en chill. Uh, want uh, daarna dan uh, wordt hij eraf gegooid, uh, Friends. Dus je kunt nog de, die, al die tien seizoenen, al die 200.000 uh, afleveringen, dan kun je het uh, komend weekend nog uh, lekker achter elkaar doorkijken. Maar daarna dan, uh, dan is het klaar. Dan, dan moet je de DVD-box gaan kopen als je die nog niet had. Uh, want uh, dat is de allerlaatste uh, ja, uh, keer dat je uh, dus dus, uh, ja, online kunt kijken in ieder geval. Um, en uh, dan denk je van hé, hey, die twee liedjes, hebben die iets met elkaar gemeen? Um, ja, inderdaad, want uh, beiden zijn uh, geschreven, in ieder geval medegeschreven, zowel I'll Be There For You, als um, Boogie Wonderland, door de Amerikaanse songwriter Ellie Willis. Die is uh, nou, overleden. en uh, nou, Ellie Willis is een weg. Nou, Nu is ze zeker weg dus, want ze is er niet meer. Ze overleed thuis in Los Angeles aan een hartaanval, uh, een paar dagen geleden is 72 jaar geworden. En uh, Willis schreef uh, nou, dus een aantal grote hits. Boogie Wonderland bijvoorbeeld. Maar ook uh, de Neutron Dance van de Pointer Sisters. Komt ook uh, van haar pen En uh, nou ja, dit uh, Be For You heeft ook nog een Emmy-nominatie uh, opgeleverd. Ze dus schreef ook nog voor de Patcher Boys. What Have I Done To Deserve This. Samen met Dusty Springfield heeft ze ook gedaan. Nou ja, een hoop gedaan uh, in ieder geval. Uh, maar ze is het niet meer. Eddie Willis. En dan het uh, laatste kerstliedje van uh, 2019 op de lokale rapporten. Er kwamen nog een aantal leuke dingen uh, binnen. Ik heb onder andere YouTube voorbij zien komen met Baby Please Come Home. Otis Redding heb ik gezien met Merry Christmas. Maar het is deze geworden van uh, Fajlowski. And Christmas was a friend of mine. Every year too long.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 Was it real it seemed, and love a word as yet not obscene. Oh no. Watching the season parade, dying trees and neon stars and plastic Santas pour a penny, urging to celebrate. Another Christmas Christmas was a jolly old time With Billy Smarts and Auld Lang Syne Peace on earth was real it seemed And love a world as yet not obscene Het stukje lijkt een beetje op uh, I'm not in love van Ten C.C. dit. Dit is meer Paul McCartney dit. Maar het is vooral uh, Fajlowski. Christmas was a friend of mine. Nou, de Christmas die valt hier ook uh, van het dak uh, zo'n beetje. Want het is hier ontzettend warm. Mocht je meekijken via Zegelkanaal 44 en denken van... Uh, waarom staat hij nou weer in een t-shirt, man? Het is stief is koud. Nou, dat komt uh, daardoor dus. Hoor. Want, uh, de verwarming die staat hier te gloeien, gloeien, gloeien. En ook uh, naar nou, de kerstboom. Ja, die, heb je, die staat nou niet in beeld, maar... Volgens mij de helft van alle naalden die zijn er al uh, uitgevallen. Dus ja... Echt wel, wel goed getimed, Boom. Echt, uh, ja. Echt, het ziet er niet uit. Het is maar goed dat het, dat het klaar is. En dat hij uh, voor een paar weken... Dat hij dan uh, de deur uit kan, die Boom. Want het ziet er niet uit. Het liggen ook uh, helemaal op de vloer. Helemaal vol met naalden. Niet normaal. Vailovski, de, de laatste kerstpraat van 2019 op de log. Christmas was a friend of mine. Tenminste, dat zeg ik nou de hele tijd. Zul je zien dat, uh, dat Jur de komende zondag... Nou ook gewoon nog eentje draait. Hè? Ja, Vandaag is het, ja, het 29ste dan, hè? dus ja, kan nog steeds in principe, de laatste zit van 2019 goed. Um, Vajlovski en Christmas was a friend of mine. Wil je sowieso uh, nou, überhaupt nog iets horen op de radio uh, tot die uur? Hè? Je kunt je favoriete platen aanvragen. 013 54 1344 of uh, via facebook facebook.com slash Dit is Daft Punk samen met uh, Julia Castabancas van The Strokes en Instant Crush. Als je dit zo plaat hoort op de vrijdagavond. Of ja, dan weet je. Of nee, als je dit zo plaat hoort. dan weet je dat het vrijdagavond is. Dat is het, uh, ja. De Strokes Last Night. met op vocale Julian Casablancas. Nou, die hoor je dan ook weer op vocale. op de platen voor. Dat was namelijk uh, Instant Crush van uh, Daft Punk. En uh, ja, het is inmiddels bijna zeven jaar geleden. Zeven jaar geleden sinds Daft Punk voor het laatst eigen muziek uitbracht. Dat was toen uh, dat album uh, Random Access Memories. waar die Instant Crush ook vanaf komt. Hè. Get Lucky staat er ook op. met Pharrell Williams en Nou Rogers. Sowieso, die plaat hadden ze ook weer zeven jaar over gedaan, dus het wordt nu inderdaad wel weer uh, tijd voor een beetje nieuwe muziek. Ja, ze hadden nog die twee nieuwe liedjes met The Weeknd, uh, die het nou ook weer heel goed doet. Nou, in de tussentijd uh, werkten ze dus mee met uh, andere, uh, andere artiesten, maar solo-materiaal bleef uit. Toch bestaat de kans dat uh, daar verandering in komt, want volgens de website Has It Leaked? Vraagteken. Extra spannend is het dan. ...is het uh, Franse robotduel aan het werk in de studio. Waar ze precies mee bezig zijn, dat is onbekend. Of ze überhaupt bezig zijn met nieuwe muziek is uh, niet, niet eens zeker. Maar Has It Leaked heeft dus in het, in het verleden vaker gelijk gehad... ...als ze melden dat grote artiesten aan nieuwe muziek werken. Uh, nou, de naam van Daft Punk die staat in ieder geval in uh, een lijst met een an andere artiesten ...waarvan de site via geloofwaardige bronnen weet dat er nieuwe releases aankomen. En voor de rest uh, in dat lijstje... Nou, Rihanna hadden we het net dus over. Drake, Deftones, uh, Nothing But Thieves, The Weeknd, Candid Glamour... Impala. Nou, dat weten we er zeker van. Maar ook Pearl Jam, Bruce Springsteen en de E-Street Band was ook wel, uh, uh, ja, eigenlijk logisch. Uh, Ghost, 1975, Biffy Clyro, Bombay Club. Nou, dat is nou officieel. En de Avalanches. Dus als dat echt allemaal waar is, dan uh, wordt 2020 een heel mooi muziekjaar, uh, denk ik. Daft Punk, met nieuwe muziek volgend jaar. Ik hoop het. Ik ben een groot fan. Uh... Zometeen het laatste uur van uh, Het Uint Wat wil je horen? Vraag je favoriete plaat aan. Ik draai nog uh, voor jou, Gorgi, Mia, de laatste dit uur. Kan als je de afvals doet, mensen als jij moeten het moeilijk doen. Geef ze een kans voor ze.